8 uur. Het NOS-journaal. Lissabon Thomassen. Brandweerbonden vrezen slachtoffers door bezuinigingen. Philips gaat productie van televisies uitbesteden. En Nigeriaanse president wint verkiezingen. De voorgenomen bezuinigingen op de brandweer zullen onherroepelijk leiden tot meer slachtoffers onder burgers en brandweermensen, zeggen de gezamenlijke brandweervakbonden. Ze willen dat minister Opstelten en de Tweede Kamer zo snel mogelijk een einde maken aan wat ze noemen de aantasting van het veiligheidsniveau. In het hele land bezuinigen gemeenten op de brandweer, zeggen de bonden. Kazernes worden gesloten, aanrijdtijden opgerekt en op de wagens rijden minder brandweermensen mee. Bijkomend probleem is het plan van minister Opstelten om de brandweerzorg niet te veranderen meer per gemeente te regelen, maar onder te brengen in 25 brandweerregio's. Veel vrijwilligers zien niks in deze reorganisatie, zeggen de bonden. Ze zijn bang dat veel vrijwilligers bedanken. De SP gaat enquêtes houden om te onderzoeken hoe groot de onvrede is onder brandweermensen.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 Autofabrikant Toyota heeft de productie in alle 18 Japanse fabrieken hervat. Door de aardbeving en tsunami lag het werk vijf weken stil, doordat veel onderdelen niet meer konden worden geleverd. Toyota laat de fabrieken tot half juni op halve kracht draaien. De afgelopen weken zijn volgens de fabrikant 260.000 auto's minder dan normaal geproduceerd.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 ANWB-verkeersinformatie met 57 files, 220 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files staan in de regio Utrecht en in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven-Utrecht staat tussen sint michielsgestel gestel en het knooppunt Empel 9 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. En in het noorden van het land een autobrand op de A28 Groningen-Assen. Tussen Vries en Assen-Noord, 3 kilometer. De rechterrijstrook is daarom dicht. A50 Arnhem-Os tussen Knoop het Grijshoort en Knoop het Ewijk 10 kilometer. En op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom, daar is een ongeluk gebeurd. Daarom staat het tussen Sint-Willebord en Rukve 2 kilometer. Toegang tot een wereldwijd netwerk van fiscaal juristen. of een uitnodiging voor een intiem diner met inspirerende sprekers. Een bijzondere private bank biedt u beide. Inzingen de Beauvoor.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. De uitslag van het onderzoek naar de oorzaak van het vliegtuigongeluk bij Tripoli stond van tevoren al vast, zegt een van de onderzoekers. De Tunesische vluchtelingen mogen van Italië verder Europa in, en graag zelfs. En Europa is in last. Daarover praten we zo met Europarlementariër Wim van der Kamp. De brandweer is, bij verdere bezuinigingen, bang voor ongelukken. Volgens de vakbonden zouden er zelfs doden kunnen vallen... omdat het beveiligingsniveau door de bezuinigingen wordt aangetast. De SP gaat door middel van enquêtes nu onderzoeken... hoe groot de onvrede is onder brandweermensen. Een groot deel daarvan is vrijwilliger, net zoals Marco Lagendijk... vrijwilliger bij de brandweer, al Zwaard. De rolluiken van de tankauto gaan open... en hier liggen alle slangen netjes opgerold. Ja, dat klopt. Kijk, aan deze kant staat heel veel blusmateriaal. Ja. We hebben ook heel veel redgereedschap, dus uh, scharen, uh, een boom om een deur open te rammen. Ja, alle incidenten die je kan verzinnen waar de brandweer bij nodig is. Als jullie pieper afgaat, dan gaat dit rijden? Ja, dan gaat deze wagen rijden. Uh, deze wagen reed tot 1 februari. Uh, die is per 1 februari is die buiten dienst gesteld en uh, we houden hier één tankautospuit over. Waarom is dat? Ja, bezuinigingen. Uh, binnen de veiligheidsregio waar we een aantal jaren geleden naar over zijn gegaan als gemeentelijke brandweer komen ze geldtekort en dan wordt er bezuinigd op uh, materiaal. Wat zou nou op den duur het gevolg zijn? Ja, uh, dat hier nog één auto staat, één uh, tankauto spuit. Dat gebied wordt groter omdat er een beroepskazerne dichtgaat. Uh, dat wil zeggen dat wij dus uh, dadelijk op een uitdruk uh, gezet kunnen worden... Uh, ergens uh, net buiten de grens van onze eigen gemeente. En dat uh, wil zeggen dat we hier dus geen dekking hebben binnen de gemeentegrens... waar wij eigenlijk voor ooit bij de vrijwillige brandweer zijn gekomen. Ruud van Vliet van de vakvereniging Brandweervrijwilligers. Er zijn bezuinigingsplannen aangekondigd. Wat gaat er gebeuren? Nou, de bezuiniging is dat we gewoon de branden moeten bezuinigen. Iedereen moet bezuinigen, dus ook de brandweer. Dat begrijpen we ook. Natuurlijk, als er een brandweerposten op nog geen 200 meter van elkaar af liggen, dan kan je er eentje sluiten. Maar nu worden dus posten gesloten. En dat houdt in dat die mensen gewoon minuten en tientallen minuten soms op hulp moeten wachten. Nou worden er wel alternatieven ingezet, hè? kleinere wagens, wat mobieler, met minder mensen daarop. Misschien dat het wel veel efficiënter wordt. Uh, nou, het zal waarschijnlijk heel efficiënt zijn, maar dan waarschijnlijk alleen in de portemonnee. Iedereen kan nagaan als je bij een brand waar je eerst met zes mensen aankwam om een brand te besluiten en nu kom je maar met twee mensen aan. Dat je met z'n tweeën lang niet zoveel kan doen. Maar het gaat toch niet altijd om hele grote branden? Ja, maar dat is juist het fout. Dat is het punt waar het om gaat. Je hoort vaak het excuus dat men zegt van... ja, we hebben zoveel automatische brandmeldingen. Daar kunnen we makkelijk een autootje met twee misschien wel op één heen sturen. Want er zal wel niets aan de hand zijn. Maar op het moment dat er wel wat aan de hand is... zijn automatische brandmeldsysteem, zit er niets voor niets in. Er zit een bepaald risico. Denk aan verzorgingshuizen, denk aan ziekenhuizen. Dus als er echt brand is, dan is er echt wat aan de hand. En dan kan je echt niet met twee mensen komen. En dat risico neemt men dan. En dan halen we weer de krant. En dan zal alles weer bijgedraaid moeten worden, denk ik. Maar ja, er moet bezuinigd worden. Natuurlijk is het vervelend voor mensen die vrijwilliger zijn, maar het moet ergens vandaan komen. Ja, je moet bezuinigen, maar als je gewoon nagaat dat uh, wij, wat wij als uh, organisatie berekend hebben, dat de gemeentes eigenlijk met een lokale brandweer veel goedkoper uit waren dan als ze nu geregionaliseerd zijn. Ja, wat gaat er nu gebeuren, men moet veel en veel meer betalen. En de brandweerauto, als je als het even sinds tegen zit, en de brandweer voor nog uit je gemeente weghaalt. Nou gaat de SP een onderzoek doen om de onrust te peilen onder... Heeft u daar hoop op? Nou ja, het balletje komt in ieder geval bij de politiek. En, uh, het lijkt me dan dat de minister uh, daar toch wel wat mee moet gaan doen. Marco, deze wagen wordt nu nog gebruikt. Wanneer gaat die voor het laatst dicht? Begin 2012. Zou die weggaan? En hoeveel vrijwilligers kunnen hier dan nog blijven werken? Ja, dan hebben we nog één tankauto de dus spuiten. Uh, ja, dan gaan er zes uh, per keer mee. Wat betekent het onder die mensen? Um, uh, we doen het uh, um, for, uh, omdat we de, binnen de eigen gemeente wat wilden doen voor de maatschappij. Ja, het, het, het blijft leuk. Alleen het, we moeten zoveel mogelijk het, het leuk voor onszelf zien te houden. En dat moeten we zelf doen. Meer over de onrust bij de brandweer vindt u op onze website nos.nl. Een reportage was dit van verslaggever Jessica van Spengen. Immigratieminister Leers heeft de vreemdelingenpolitie opdracht gegeven extra alert te zijn op Tunesische vluchtelingen. Ze moeten linea recta terug worden gestuurd naar Italië en als nodig zelfs gebracht. Dit weekend gaf Italië de eerste visa aan Tunesiërs, waarmee ze naar Schengen landen en dus ook naar Nederland kunnen reizen. Daar gaan we over praten met CDA Europarlementariër Wim van der Kamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Italië lijkt een signaal te willen afgeven, want zij kunnen de stroomvluchtelingen niet meer aan, zeggen ze. Snapt u dat? Uh... Ik snap het wel. Maar u hoeft niet te zeggen... het lijkt een signaal af te geven. Ze nee, geven, een, signaal. geven ja. een keihard signaal af. En ja. kunnen ze het ook inderdaad niet meer aan? Nee, ik denk dat, uh, dat, dat het heel prematuur is uh, wat ze doen. Ik hoorde u vanochtend uh, tegen meneer Van Kalmhout zeggen... dat Italië hulp heeft gevraagd en niet gekregen. Maar dat is, dat is niet juist. Er ligt nog uh, 27 miljoen uh, te wachten in Brussel om Italië te helpen. Maar dat en... hebben ze dus nog niet gekregen? Uh, nee, maar als ze ze niet uh, willen... Kijk, het punt is, uh, voordat die uh, 25.000 uh, arbeidsmigranten uh, kwamen... heeft de Europese Unie gezegd, pas op Italië, er gaat iets gebeuren. Maar goed, de Italianen dachten, nee, dat kunnen we zelf. Ja, en nu worden ze overvallen. En inderdaad, de angst voor wat er nog komen gaat leidt tot deze toch wel, uh, ja, om het op maandagochtend te zeggen, onsportieve maatregel. Hmm. En wat moeten we dan met de woorden van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Roberto Maroni? Die zegt, wij vinden geen gehoor in Europa. Dus ja, kijk, nemen wij het heft in eigen hand. Is dat dan gekletst van Maroni? Er is hier een, uh, natuurlijk een politiek uh, uh, machtspel aan de gang. Uh, vergeet niet, uh, we zijn nu aan het zollen met individuele Tunesische mensen... Dat heeft natuurlijk dadelijk ook repercussies voor de beeldvorming... zowel van Italië als van Europa. Uh, en hij moet binnenlands... de uh, politieke situatie in Italië is natuurlijk niet eenvoudig. Mm. Binnenlands moet hij wat te melden hebben. Terwijl hij uh, in Europa uh, ja, enorme problemen heeft. Maar u vindt dat dus de reactie van de andere landen... in ieder geval de Schengen-landen um, ja, wel of niet gerechtvaardigd. Want die gaan op de trekken nogal veel van leren. Maffia praktijken wordt gezegd. Ja. Nee, kijk, in een Schengen-verband, maar ook binnen de Europese Unie... ga je niet zo met elkaar om. Als alle 27 landen van de EU individueel gaan bepalen... van nu sturen we je door of we sturen je niet terug dan wordt de Europese Unie een, een, een, een, een rotzoortje. Uh -huh. En uh, ja, wat Italië doet, dat is echt provoceren van, uh, van de andere Schengenlanden. Ja, maar goed, dan is natuurlijk de eerste aanzet voor dat rotzoortje al gegeven. Dat ja. kan ik mij zo voorstellen, meneer Van Nee, Kamp? maar ik, ik vind de situatie ook, uh, ook ernstig. Wat uh, komt dit nog goed onderling ook? Als er zoveel kwaad bloed wordt gezet, hadden we het net ook over met Van Kanthout. Die zei ook: Dit is geen goed nieuws. Nee, dit is zeker geen goed nieuws. Maar uh, laten we uh, eerlijk zijn: de Europese Unie is de afgelopen 60 jaar met vallen en opstaan uh, uh, uh, op de been gekomen. Ja, al doen we leren we. We zullen dit echt wel overleven. Maar euh, nogmaals, ook de situatie in Libië blijft dus zorgelijk. En we moeten niet op het moment suprême, hè, als er echt wat aan de hand is, dit soort vervelende eenzijdige acties hebben. Maar euh, wordt het ook niet veroorzaakt door het feit dat Europa dus niet de regie heeft genomen? had? Europa Had Brussel niet sneller een plan de campagne moeten hebben? Ik ben het zeer met u eens. Ik heb ook, uh, we hebben nu afgelopen week drie keer met mevrouw Malmström uh, vergaderd. Eurocommissaris? De Zweedse Eurocommissaris. Ja, die kijkt je dan uh, iets trouwhartig aan. <laughs> maar uh, het punt is, uh, kan de Europese Unie een vuist maken? En ja, ik moet, ik moet u eerlijk zeggen, daar ben ik in teleurgesteld. Die moet je willen maken toch, meneer van den Kamp? Tuurlijk, oh ja. maar politieke wil is, is een weg. Het trieste is ook dat we nu tien jaar, twaalf jaar praten over een gemeenschappelijk asielbeleid. Nou goed, we hebben dan Frontex en de grensbewaking op orde. Maar ja, zodra de mensen binnen zijn, dan komt die kwestie van de burden sharing en de solidariteit aan de orde. En die solidariteit die bouw je dus niet op met eenzijdige Italiaanse maatregelen. Nee, wat zou een alternatief kunnen zijn? Heeft u dat in gedachten? Wat zou een Europese oplossing kunnen zijn? Nou ja, kijk, wat we nu recentelijk bij, uh, bij uh, Griekenland hebben gedaan... waar Nederlandse IND-ambtenaren op dit moment de asielstroom proberen in te weg, uh, weg te werken... Uh -huh. als ik het zo mag uitdrukken. Kijk, het probleem moet in Italië worden opgelost. 98% van deze mensen komen voor economische redenen naar Europa... Dat is nooit een reden geweest om te vluchten. Althans, niet volgens het uh, vluchtelingenverdrag. Dus de zaken moeten bij voorkeur op Lampedusa... maar anders in Italië worden afgewikkeld. En we hebben al berichten gehad dat mensen met een cruiseschip... en dat mag voor mij, uh, met een cruiseschip uh, zouden teruggaan. Het rondpompen van deze mensen door West-Europa... en wat je nu al ziet, hè, dat Frankrijk ze dan weer terugstuurt... Ja. dat zal tot grote aantallen illegale leiden... Nou ja, en er is niks zo frustrerend voor een samenleving als uh, illegale mensen. Oké. Okay. Wim van der Kamp, CDA Europarlementarië. Dank. Philips gaat afscheid nemen van een van de iconen, de televisie. Niet helemaal natuurlijk, maar er gaat wel wat veranderen bij deze divisie... die alleen maar verlies oplevert. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi. Er staat nu zo'n 200 kilometer aan files, Marcel. De meeste daarvan staan in de regio's Utrecht en in het zuiden van het land. Dit zijn even de bijzonderheden. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michels-Gestel en het knooppunt Empel 8. Dat komt door een ongeluk eerder vanochtend. En de A2 utrecht tembos Bij knooppunt Evendingen twee kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er zojuist afgekruist. Er heeft een auto in brand gestaan op de A28 Groningen-Assen. Nou, dat is inmiddels geblust. Maar tussen Zuidlaren en Assen-Noord staat inmiddels wel... Vijf kilometer file. A28 naar Utrecht tussen Nijkerk en Leuze-Zuid 9 en op de A50 Arnhem-Os. Tussen Renken en Knop het Ewijk ook 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. En het is 18 minuten over 8. Libiërs frustreren het onderzoek naar de vliegramp in Tripoli. Een dissidente luchtvaartonderzoeker uit Libië, uit Benghazi. zegt nu dat de Libische autoriteiten er vanaf het begin op aansturen. dat de crash veroorzaakt moet zijn door een hartaanval van de piloot. Nou, bij ons is luchtvaartdeskundige Benno Baksteen. Ben Baksteen, welkom in de studio. Goedemorgen. Staat u te kijken van het verhaal van deze. De, laten we maar noemen, dissidentenonderzoeker? Ja, dat is natuurlijk een bijzonder verhaal, maar het, ja, het zou best kunnen dat dat uh, daar speelt. Dan zou dat dus betekenen dat men van tevoren eigenlijk de conclusies van het onderzoek al heeft... Ja, dat is in het verleden wel eens vaker vertoond. Ik weet helemaal niet of het hier het geval is. Maar het is natuurlijk niet ondenkbaar. Zeker niet in landen die uh, zich kwetsbaar vinden. omdat ze bezig zijn wat op te bouwen. Dat is was daar gebeurde hè, Met die luchtmaatschappij, proberen ze iets op te bouwen. Ja, en dan is de eerste neiging misschien wel uh, te verwachten. Dat je denkt, nou, ik moet narigheid weghouden. Mm. Terwijl je natuurlijk eigenlijk dat juist moet omarmen. Want daar kan je wat mee. Hè. Dat zou je moeten willen weten wat daar gebeurd is. En ho in hoeverre houdt dan een hartaanval de narigheid weg? Nou ja, dan is volgens het de, de, de, de denken. Als, als dit het denken is, dan is er, niemand daar schuldig aan. Kun je er niks aan van, vanaf doen. De maatschappij. aan Aan de andere kant is het natuurlijk is ook dat niet waar. Want uh, in de moderne luchtvaart. Uh, ik kan me geen ongeval herinneren. waar een, een hartaanval uh, leidde tot, tot, uh, uh, tot, tot dat ongeval. Er zijn we hartaanvallen geweest. of andere manieren. door de gezagvoerder uh, of een van de andere vliegers. Uh, niet meer functioneren. Maar dat wordt dan overgenomen door de ander. Ja, er zit altijd iemand bij natuurlijk. Ja, dus, ja. dus, dus zijn gevallen bekend? Dus dus, Diverse. Het is niet een heel erg geloofwaardige uh, verklaring ook nog eens. Nou, los daarvan zou het op zich niet eens verklaren. Want het, er hoort dan overgenomen te worden. Maar het is ook niet heel voor de hand liggend. want ja, dus, rond het ongeval zijn er ook een aantal omstandigheden... die veel meer uh, waarschijnlijk zijn dat dat heeft bijgedragen tot het ongeval. De weersomstandigheden, be beperkte hulpmiddelen, het tijdstip van de dag... met de opkomende zon. Dus allemaal van die elementen die uh, veel waarschijnlijker zijn. Ja. Nou zou je zeggen, er lopen altijd verschillende onderzoeken naar zo'n... Uh, ongeluk. De advocaat van de nabestaanden zei al... Ja, die, maar die gegevens zijn er eigenlijk niet. Het ligt allemaal in handen van de uh, Libische autoriteiten. Hoe opmerkelijk is dat? Nee, dat, dat is normaal. Er is één onderzoek... en het wordt geleid door het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden. In dit geval is dat Libië. En het is ook, ook een Libisch vliegtuig. Maar goed, daar wordt dan bijgevoegd... Uh, deskundigen van de verschillende andere partijen die betrokken zijn. Dus de vliegtuigbouwer, uh, de motorenfabrikant... en wat nog meer kan spelen, luchtvaartmaatschappij. Dat is in dit geval hetzelfde. Maar, maar even de Vliegtuig bouwen heeft dat nog niks met die Libische autoriteiten te maken. Nou ja, formeel, zo is het geregeld wereldwijd, is de Libische autoriteit verantwoordelijk voor het onderzoek. Dus de rest werkt daar aan mee, maar het, het, de coördinatie en het openbaar maken van gegevens gebeurt door de lokale autoriteiten. Ja, dat betekent dat alle informatie die gevonden wordt, bijvoorbeeld ook uit, uit de zwarte doos, uit de black box, die gaat naar Libië ja. naar, als opdrachtgever van het onderzoek? Ja, in dit geval is dat onderzoek gedaan in Frankrijk door het uh, Franse bureau. En, maar die levert het aan aan de, aan de, aan de de Libische autoriteiten, en die schrijven het bij elkaar op tot één verhaal. Het verschil ook van de motorenfabrikant inbreng. En die publiceert dan die bepaalt. Kan Nederland, omdat het ja, in feite wel een belang heeft... Uh, bij het, het, de helderheid over deze vliegramp, vragen aan bijvoorbeeld Frankrijk om dan ook aan Nederland die gegevens te openbaren? <tus> Nee, Nederland heeft, omdat er veel Nederlandse passagiers uh, bij waren... het recht om het, het onderzoek te volgen. Maar verder beperkte invloed. Wat houdt dat in, dat onderzoek Dus ze, ze worden toegelaten tot, uh, tot de gegevens... Uh, voor zover die Libische autoriteit die openbaar willen maken. Ja. Ze kunnen meekijken. Vaak gaat het vrij ver. wordt veel, veel ruimte geboden, normaal gesproken. Ja, het is nu complex werk, toestand in Libië. De vraag is, is of dat in Libië eisen. ook zo is, natuurlijk. Of, of, ja, ja. Waarschijnlijk niet, natuurlijk. Maar ja, de gegevens zijn er. En je, je zou je kunnen voorstellen... Op een moment dat uh, de Libische overheid desintegreert, dat je terugvalt op de internationale gemeenschap. Want dit is een internationale regelgeving, komt vanuit ICAO, dat dus zijn de samenwerkende overheden. Ja, en die zouden dus kunnen zeggen: van ja, in dit geval, waar de autoriteit er niet meer is, willen we toch als samenleving weten wat daar gebeurd is. Hè? Voor twee redenen. Voor de. Voor de luchtvaart zelf. Maar dat is in dit geval niet zo verschrikkelijk uh, interessant, ben ik bang. Uh, maar vooral ook voor de nabestaanden, die moeten weten wat er gebeurd is. Ja. Dus, en, en dan zou je dus misschien kunnen bereiken dat er een soort speciale regeling wordt gemaakt. En daar zou de Nederlandse overheid dan wel een rol in kunnen spelen. Maar ja, dan moet dus eerst de Libische autoriteit desintegreren. Maar de advocaat die we net spraken van een groep nabestaanden, van een, van een groep slachtoffers, vraagt de Nederlandse onderzoeksraad voor de veiligheid dan nu actie te ondernemen. Ja. Kunnen die dan wel iets doen? Nee, die niet, want die zijn, dat zijn degenen die worden toegelaten bij dat onderzoek, maar die hebben weer niet de autoriteit om te Die zijn ook weer afhankelijk eisen. van diezelfde ja. gegevens. Ja. Ja. Goed. En die kunnen het ook niet opeisen dat dus ze die ruimte hebben. ze dus niet, dat moet vanuit, als het ergens vandaan moet komen, uit IKEA komen, een internationale overheid. Nou, dan blijft het niet over. Nou, ja, ik denk dat het op de duur wel linksom of rechtsom bekend gaat worden. Ik denk dat of er is een regimewisseling in Libië, waaruit dan op een gegeven moment die mensen die daar aan het werk zijn, zeggen, maar nou, dat is het rapport, hier komen we mee. Of uh, het wordt een zootje en dan, het is het natuurlijk allemaal, het, het lost niet op. En dan zou je dat scenario van de Fransen via ICAO bereiken, zou je dan uh, kunnen inzetten. Dan is één conclusie gerechtvaardigd. Het gaat voor de nabestaande langer duren, meneer Rockstree. Ja, een jaar duurt het bijna altijd wel. Er zit nu bijna aan een jaar. Uh, maar ja, dus ik ben bang dat het iets langer gaat duren. Ja, okay. dat, is, dat is heel naar. Ja. Benno Baksteen, luchtvaartdeskundige. Dank voor uw komst naar het studio. Dan naar Philips, want het bedrijf heeft de knoop doorgehakt. En gaat het maken van televisies min of meer vaarwel zeggen? Verliesgevende televisie, televisiebusiness, die zorgt er ook voor Philips de eerste drie maanden een winst. Met 31% zag dalen. Gaan we ook praten met financieel redacteur André Mijnema Is hier ook André? Um, ja, over die televisies, Is de kogel nou door de kerk? Want we worden al heel lang over gesproken over dat er iets mee moet. Ja, nou ja TV is voor Philips natuurlijk al, al jarenlang een zorgenkind. Philips is toen groot geworden met en radio's en vooral ook tv's. Wij kennen het ook al, zeg maar, als Philips, als het, het, het, het tv-merk. Maar het is vooral een, een, een, een slingerende weg geweest voor Philips... met uh, hoogtepunten bij WK's en EK's Olympische Spelen... toen de verkoop van tv's in de lift zat. En daartussendoor heel veel dalen. En vooral zijn die dalen steeds dieper geworden. En dus de verliezen steeds groter. Met name door de concurrentie vanuit Azië... die het veel goedkoper kunnen uh, maken dan, uh, dan Philips het doet. Uh, de voorbije vijf, vier, vijf, zes jaar heeft Philips denk ik wel opgeteld... zo'n zo 1 miljard euro verloren aan de televisieactiviteit. Dus... Het wachten is eigenlijk op het moment wanneer ga je afscheid nemen... van iets wat je zo dierbaar is, wat zo geassocieerd wordt met jezelf. Nou, we hebben nu een nieuwe topman, Frans van Houten, aangetreden. Kleistel is weg, dus dat zou het moment kunnen zijn. Nieuwe bezem, vegen vaak schoon. En uh, een maand geleden ze ook, uh, gaan ze ook een winstwaarschuwing... voorafgaand aan deze kwartaalcijfers. Van. We gaan daar zo'n ruim 100 miljoen of verlies op die tv's. Ik nou, denk dat het gewoon één plekeren wordt dan drie. En dan zeggen ze, we gaan een maatregel bedenken. En dus wordt de televisieactiviteit van Philips nu geparkeerd... Uh, ondergebracht in een joint venture met een grote Chinese producent van monitoren en tv's. Oké, okay. ja, je had het net al over Azië. Is het dan logisch dat daar gekozen wordt voor TPV in I China? Ja, ik denk het wel. Die hebben daar de grote productiefaciliteiten die en kunnen grote dat ook markten. goedkoper? En die kunnen het ook goedkoper doen en beter en bovendien. Uh, Parkeert Philips daarmee die, die zorg van, van die tv's buiten de deur? Wordt onderbouwd in een joint venture. Komt in een grotere vijver terecht van andere activiteiten van die, die TPV, dat bedrijf. En dus als er winst wordt gemaakt, dan zijpelt daar nog iets door naar Philips weer terug. Als er verlies wordt gemaakt, wordt het gedempt door het grotere verband. Want ze gaan een soort 70-30 joint venture aan. Voor de komende jaren. Het is dus ook niet zeg maar iets van. Uh, we gaan een joint venture aan en over een jaar nemen we afscheid van de tv's. Blijven we blijven de komende vijf à tien jaar gecommitteerd aan die samenwerkingsverband. Met de mogelijkheid om op termijn, na vijf, zes, zeven jaar. eventueel nog het resterende deel door te verkopen aan die Chinezen. Maar... Okay. En wat is dat voor bedrijf, TPV Technology? Ja, een grote producent van tv's. Niet zozeer met het bekend omwille van de eigen merken. Maar vooral dat zij dus bouwen, eh, monitoren, LCD's, eh, flatscreens en dat soort dingen meer. Eh, in opdracht van eh, derden. bijvoorbeeld ook van Philips. Want Philips heeft al sinds 2005 een, met zijn monitoractiviteit een samenwerkingsverband met TPV. Dus het plaatje Philips blijft erop staan? Ja, nee, daarom. Want dat is de brand. Het merk, dat gaan ze benutten. Dat ja. hebben de TPV natuurlijk ook heel veel aan. Dus het is benutten van de, van de kansen van, van beide. Nou goed. Uh, het verlies dus nog altijd op de televisieafdeling... de rest van de cijfers. Hoe zag het eruit? Omzet uh, 5% hoger naar 5,3 miljard. Netto winst gedaald. Heeft alles te maken dus met die verlieslatende activiteiten van de tv's. De verkoop in West-Europa blijft wat achter. Ze hebben wat last van de aardbeving en de naweden van Japan... met de productie en toelevering van onderdelen en dergelijke meer. Uh, maar de omzet voornamelijk bij de gezondheids de medische apparatuur, ze zijn de nummer 1 in de wereld bij medische apparatuur voor ziekenhuizen en ook in de lichtdivisie. Denk aan de ledlampjes, daar zijn ze altijd hmm. nog altijd topwereldspeler in. Daar gaat het de omzet omhoog. Andere mijnenma. Over de cijfers en beslissingen van Philips. Het is bijna half negen. We gaan weer naar Joris van der Kerkhof. Die is vanochtend bij de Grebbelinie, houdt zich bezig met sluizen, bunkers en tankgrachten. Joris, en ja, wat moet je daar nu mee, denk ik dan? Ja, dat moet weer in de oorspronkelijke straat, de staat teruggebracht uh, worden. Hier bijvoorbeeld de fort aan de Buursteeg, uh, Veenendaal. Um, uh, in de loop van de dag uh, uh, wordt hier het predicaat uh, Rijksmonument... Uh, op de Grebbelinie uh, geplakt door uh, staatssecretaris uh, Zijlstra. En dan ja, komt het werk voor u, meneer Van Gessel, landschaparchitect. Dan kunt u dit fort weer ook in volle glorie terugbrengen. Wat moet er dan weg? Het is nu Grasveld, veel. Hier was een camping, er staan nog... Uh, Kools waar gevoetbald kan worden. Er liggen twee lekkere voetballen. Er is nu een, een outdoorcentrum waar je ook nog ja, heel veel spelletjes kunt doen hier buiten. Hoe moet het teruggebracht worden? Nou, er ligt ook beplanting die heel erg herinnert aan, die, aan deze beplanting hier. Die herinnert aan, die, aan, aan de camping. Die uh, wintergroene pruneslauroos terazes en dat soort uh, nou, die je in de gaten. Uit. Wat er dan met uw lippen gebeurt als u die namen uitspreekt eh, van dit soort prachtige ja. groene planten? Nou, die gaan er allemaal uit. En dan, Heel denigrerend. En, en alle, alle beplanting die hier thuis hoort, de eiken en de sledoorn... en zo, dat blijft allemaal staan en de meidoorn. En eh, het werk wordt gewoon weer uh, gearticuleerd, moet ik zeggen. Gewoon scherp gemaakt in het landschap. Ja, natuurlijk maken, zegt u, dat klinkt voor mij als een tegenstelling. Natuurlijk kun je niet maken, dat is er vanzelf. Ja, dat ontstaat. Dat, dat ontstaat vanzelf, ja. De mens die plant allerlei dingen. En, uh, maar het, het contrast tussen datgene wat de mens gemaakt heeft... het werk met de natuur die het overneemt, dat is prachtig. Dat is heel weelderig en romantisch. En, ja, dat is het aardige van die werken. Maar die werken zijn nauwelijks te zien in het landschap. Dus je moet ze wel een, be een beetje scherper maken weer in het landschap. Zodat ze herkenbaar zijn als iets bijzonders. Toen ze 250 jaar geleden begonnen, waren ze wel te zien. Toen was het vooral zand met een beetje gras erop. Ja. Toen kwamen daarna de bomen. was het idee om het toch een beetje onzichtbaar te maken, die, die, die, die grebbelinie. Ja. En u gaat er een beetje tussenin zitten? Nou, dat, dat, dat, dat ja, zo zou je het kunnen zeggen. Uh, het is op een andere manier. Daar is, toen werd het echt gedaan om de, om de, om de werken te verbergen... zodat de vijand ze niet kon, van tevoren kon zien. En uh, nu zit het vooral in het fort. Dat het, uh, zijn die, die, die werken zijn dus heel erg uh, afgeschermd van buiten... en er kon de natuur zijn gang gaan. Dus vooral in het, in het, in het in de werken zelf, in de forten en in de werken... daar is vooral veel natuur ja, dat is toch prachtig om dat gewoon maar te laten rommelen. Ja, precies. En hier aan de andere kant, van aan de Buister, de andere helft is van Staatsbosbeheer, dit is die voormalige camping. Bij Stadsbosbeheer is een prachtige wandelt, Is het echt heel erg mooi. En het idee is dat die twee helften van dit fort die samenkomen, uh, dat die meer bij elkaar gaan horen. Dus dat dit meer natuurlijk wordt, dat wellicht wat cultuurlijker, door die randen wat weer wat aan te scherpen, het water weer uh, uit te baggeren en daar meer een geheel van te maken, waar en... dan die spoorlijn dwars doorheen gaat. En dan begint het hier en dan wordt dat uiteindelijk 60 kilometer lang van Nederrijn tot uh, tot voormalige Zuiderzee ja. uitgerold. Nou, elke keer bij elk werk doen we het iets anders volgens dezelfde principes. Maar elk werk en elke kade is toch iets anders. Dus dan probeer je elke keer op een eigen manier daar uh, richting aan te geven. En hoe heet het ook alweer? Groenes, lauwe serases. Ja, met dat ontzettend <lacht> cynische glimlachje. Deze moeten dus allemaal weg. Nou, ik neem een. mee naar huis slaat nergens op. Maar ik heb hier, hier een blaadje voor ja. u, alsjeblieft. Bedankt. Er zitten gaatjes in.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 Brandweer vreest voor meer slachtoffers door bezuinigingen en Philips laat Chinese tv's maken. Goedemorgen, het is twee uh, over half negen. Ik ben Lieslot Thomassen. Er zullen meer slachtoffers vallen door bezuinigingen bij de brandweer... zowel onder burgers als onder brandweermensen... zeggen de gezamenlijke brandweervakbonden. Ze roepen minister Opstelt en de Tweede Kamer op... om te stoppen met deze aantasting van het veiligheidsniveau. In het hele land gaan kazernes dicht, zitten er minder brandweermensen op een wagen... en moeten mensen langer wachten op de brandweer. Ja, je moet bezuinigen, maar als je gewoon nagaat... Uh, tot wij, wat wij als uh, organisatie berekend hebben... dat de gemeentes eigenlijk met een lokale brandweer veel goedkoper uit waren... dan als ze nu gerekenen zijn. Ja, wat gaat er nu gebeuren? Men moet veel, en veel meer betalen. En de brandweerauto, als je het even sinds tegen zit. en de brandweerpost, wordt nog uit je gemeente weggehaald. De bonden zijn bang dat veel vrijwilligers bedanken. De FSP onderzoekt de onvrede bij de brandweer. Philips besteedt de productie van TV's uit aan het Chinese bedrijf TPV. Daarvoor wordt een speciale joint venture opgericht. De TV-productie is al jaren een zorgenkind van Philips. Er wordt alleen nog winst behaald rond grote sportevenementen als de Olympische Spelen en voetbalkampioenschappen. De naam Philips blijft wel op de TV staan. De Nigeriaanse president Jonathan lijkt verzekerd van een nieuwe termijn. Bijna alle stemmen zijn geteld. En Jonathan heeft er twee keer zoveel gekregen als zijn belangrijkste uitdager Buhari. Er is niet eens een tweede ronde nodig tussen Jonathan en de oud-legerleider. Door de winst van good luck Jonathan wordt gebroken met de traditie... dat een christelijke en een islamitische president elkaar afwisselen. Maar dat is niet belangrijk. Het gaat om de toekomst van het land, zegt deze kiezer. Het heeft niets te maken met religie. Het to do met de situatie that we are in in dit land. We geloven dat de man die we voor for we brengen change, will make maken better for the de mensen... en we all alle infrastructuur die we in deze town to make our lives better. Aanhangers van Buhari noemen het wel verdacht dat Jonathan in sommige regio's 95% van de stemmen krijgt. Um, Cubaanse dissidenten hebben sceptisch gereageerd... Op de hervormingsplannen van president Raúl Castro... die wil de ambtstermijn van politiek leiders beperken tot twee keer vijf jaar. Mensenrechtenorganisaties denken dat Castro het plan alleen maar heeft bedacht... om zelf nog tien jaar aan de macht te kunnen blijven. Castro kondigde ook voorstellen aan om de invloed van de staat op de economie terug te dringen... maar dissidenten vinden dat niet genoeg. Ze vinden dat er haast gemaakt moet worden met de hervorming van de hopeloos verouderde economie. De rechtspopulistische partij De Ware Finne... is de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in Finland. De Eurosceptische partij groeit van 4 naar 39 zetels. De Conservatieve Nationale Coalitiepartij is de grootste met 44 zetels. De Sociaaldemocraten krijgen er 42. De Ware Finne dankt zijn populariteit aan zijn Eurosceptis. De partij vindt dat de Finse belastingbetaler niet hoeft op te draaien... voor de financiële tekorten van andere EU-landen. Maar ook immigratie staat hoog op de agenda tegen de conservatieven die de coalitie gaan vormen zeggen ze dat ze geen rechtse partij zijn maar in het midden staan. Our party is not the right wing party. We are sitting in the parliament between uh, social democrats So you be too much worried. Bij een frontale botsing tussen twee auto's in Opmeer in Noord-Holland zijn zes gewonden gevallen, vier van hen zijn er slecht aan toe. Een auto met drie Poolse mannen erin veroorzaakte de botsing. Er kwam een zwarte golf vanuit de richting Opmeer. Door nog onbekende oorzaak is die van de weg geraakt en heeft frontaal een andere auto vanuit de tegenovergestelde richting geraakt. In het tegemoetkomende auto zaten een ouder echtpaar uit Horen... en hun kleinkind, hun auto, belandde na de botsing in het water. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De zon die is inmiddels opgekomen en de mistbanken en nevel die lossen nu vrij snel op. Ook de temperatuur die begint al op te lopen. Het is nu 4 graden in het noordoosten en een graad of 8 in het westen. Na de rest van de ochtend verloopt verder zonnig en droog. Maar in het Waddengebied daar is vanochtend nog kans op mist en laaghangende bewolking. Vanmiddag is dat niet meer het geval. Er ontstaan landelijk stapelwolken, maar er blijft nog voldoende ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Dan de wind. Eerst staat er een zwakke oostelijke wind. Maar vanmiddag neemt de wind toe naar matig en draait gelijktijdig dan naar het zuidoosten. Vanavond dan klaart het op en de nacht verloopt helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 8 tot 5. Morgen, dinsdag, belooft opnieuw een vrij zonnige dag te worden... met maxima uiteenlopend van 19 graden aan de kust tot 23 in het binnenland. AMB verkeersinformatie met zo'n 190 kilometer aan files. De meeste staan in de regio Utrecht en in het zuiden van het land. Dit zijn even de bijzonderheden. De A2 utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen. 4 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht...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 Kijk op inzetbaar.nl. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Krijgt PVV-leider Geert Wilders voor de tweede keer nieuwe rechters. Dat beslissen de rechters in Amsterdam vanmiddag. Advocaat van Wilders, Bram Moscovic, vraakte vrijdag de rechters... omdat ze partijdig zouden zijn. De justitie-specialist Marlijn Stoffels in de studio... hij volgt deze zaak voor de NOS Marlijn. Waarom wil Moskovic dit keer nieuwe rechters? Deze rechters weigerden een mijneetonderzoek te starten naar Bertus Hendricks. Dat schoot Moskovits in het verkeerde keelgat vrijdag. Hendricks werd gehoord toen vrijdag over het inmiddels beruchte diner. Tijdens dat diner waren zowel de raadsheer Tom Schalken... als islamdeskundige Hans Jansen aanwezig. En volgens Moskovits heeft deze raadsheer... tijdens dat etentje Hans Jansen geprobeerd te beïnvloeden. Nou ja, dat is pikant, want deze raadsheer was ook de man... die besloten dat het openbaar ministerie ja. Wilders uh, moest vervolgen. Nou ja, normaal zou dat niet iets bijzonders zijn. Maar uh, deze getuige, Hans Jansen, moest nog uh, gehoord gaan worden in het, uh, in het proces. En uh, nou, daar is Moskowitz uh, dus allerminst uh, blij mee. Ja. Nou, maar mijneed is dan een behoorlijke beschuldiging. Want dan zou je opzettelijk um, niet de waarheid hebben gesproken. Waarover zou Hendrix mijneed hebben gepleegd? Hendriks zou tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd. Uh, over de vraag waarom Jansen uh, was uitgenodigd voor het etentje. Hendrix uh, zou in de pers hebben aangegeven dat hij uh, Jansen toch vooral wilde spreken. Vanwege, vanwege zijn kennis over de islam. Mm -hmm. Daar wilden zij uh, over discussiëren. Uh, maar in de rechtbank zei Jansen dat hij vooral uh, interessant was. omdat hij. Een getuige is in het proces uh, tegen Geert uh, Wilders. En uh, nou luister maar even mee hoe dat ging vrijdag. Natuurlijk, ik heb helemaal niet gezegd dat Wilders niet op het menu staat. Ja, het, Dit is vanzelfsprekend. Heb... Nou, ja, maar als... ik, nou, maar dan, dan maakt u dat nu duidelijk. Dus dat onderwerp. Dat hebben gesprek... eerder ook al lang duidelijk nee. gemaakt. Nou, volgens Moscovici kan het niet alle twee kloppen. Hij kan niet en als islamdeskundige en in, als uh, getuige van het proces Wilders... Uh, als eerste reden uh, zijn uitgenodigd. En daarom uh, vroeg hij om een mijnheedonderzoek uh, naar Hendricks. Nou, dat betekent dat de politie dan echt onderzoek moet gaan doen... naar wat hij gezegd heeft uh, op die zitting. Maar uh, zover kwam het niet, want uh, de rechters die vinden... dat er helemaal geen sprake is van, uh, van mijnheed. En ze, ze wezen het verzoek van uh, Moscovici dan ook af. Nou, daar nam Moscovici uh, geen genoegen mee. En die beslissing, gelezen en bestudeerd hebbende tekst, is wat mij betreft niet deugdelijk. En dat, dat zeg ik gelezen hebbende, welk onderscheid u maakt, wat ik gekunsteld vind, tussen reden voor een etentje en de thematiek voor een etentje, daar zit bij mij de angel. Want als dat onderscheid niet zou zijn gemaakt, dan zou u wat mij betreft tot een andere beslissing hebben moeten komen. En daarmee roept u de schijn van partijdigheid op bij mijn cliënt. De advocaat Moskovits dus, die uh, nam dat niet. Ja, de rechters, Marlijn, hoe reager, ja, die mogen natuurlijk niet reageren, mogen niks zeggen natuurlijk, maar wat vinden ze daarvan, denk je? Nou, dat was wel een beetje anders dan de vorige keer, want de vorige keer werden ook in dit proces uh, rechters gevraagd en die, uh, die kwamen niet het, uh, hun, uitleg ver, uh, hun uitleg geven in de rechtszaak. Dat ging dit keer anders. Deze rechters kwamen wel uh, aan de Vraagingskamer uitleggen waarom zij het er niet mee eens waren, want dat was duidelijk het geval. Um, ze konden niet zo heel veel zeggen over waarom uh, ze het geen mijn vonden, want dan uh, houden ze zich niet aan het geheim van, van de raadkamer. Ja. Maar aan de toon kon je merken dat ze pissig waren. <lacht> en uh, de voorzitter van Oosterdeel nog een flinke sneer uit naar Moskow en die zei, ja, je kan niet elke keer als je het niet eens bent met de beslissing, krijgt, uh, beslissing van de rechter uh, en je zin dus eigenlijk niet krijgt, kan je naar wraking grijpen, want dat is een heel zwaar, uh, een heel zwaar, een zwaar middel, dat, de wraking. Nou, de rechters kregen ook steun van het openbaar ministerie, want ook die vinden dat er uh, helemaal geen mijnheid is gepleegd. Ja. Nou wordt Wilders vervolgd voor haatzaaien en discriminatie vanwege zijn uitspraken. We hebben even tijd, Merlijn. Ja, ja. Uh, wat heeft dat etentje er ook alweer mee te maken? Het wordt al wel steeds ingewikkelder. Het is een beetje een, een, een rare u-bocht. Uh, Moskowitz die hoopt aan te tonen via dat etentje... dat een hier heeft geprobeerd uh, uh, een getuige in het proces Wilders te, te, te beïnvloeden. En uh, dat wil hij gebruiken om, om niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie te vragen. Want het uh, beïnvloeden van de getuigen is strafbaar. En dat wil hij uh, het openbaar ministerie... Uh, Verwijten. En dan valt de hele basis onder die rechtszaak weg natuurlijk. Ja, dat hoopt hij wel. Juridisch gezien is dat nog niet eens zo heel simpel. En kan het nog ook heel anders uitpakken. Want de rechter kan ook zeggen, het heeft helemaal niks met deze zaak te maken. En we gaan gewoon verder. Maar daar hoopt hij natuurlijk, uh, natuurlijk wel op. Maar goed, eerst moet de Vraakingskamer vandaag nog eens gaan beslissen of deze rechters uh, de zaak wilden mogen afmaken. Of dat er nieuwe rechters moeten komen. En als dat zo is, ga jij ons dan vertellen dat alles weer vanaf nul moet gaan beginnen? Ja, dan gaan we weer helemaal opnieuw beginnen. Dan moet alles, het hele circus weer over. Uh, dan moeten er is nu rechters gezocht gaan worden, die moeten zich gaan inlezen. Nou, het dossier wordt steeds dikker, want de rechtszaak duurt steeds langer. Nou ja, dat kan je voorstellen, dat gaat nog even lang duren. En, uh, nou ja, Wilders heeft aan het begin van het proces gezegd... dat hij zoveel mogelijk aandacht in de media wilde voor dit proces. Nou, dat is in ieder geval gelukt, kun je zeggen. Goed. Nou... Je blijft het volgen, toch? He? Ook als we weer op nul beginnen. Dat doen we. Merlijn Stoffels van de NOS volgt dit proces. Dan naar Ajax, want opnieuw stapt er iemand op. Um, algemeen directeur Rick van der Boog per 1 juni. Eerder kondigde al voorzitter Uri Coronel, het voltallige bestuur en de raad van commissarissen aan om, om weg te gaan. Van der Boog blijft nog wel even in dienst. Ik zei het al tot juni, maar begint al met het overdragen van zijn taken, zegt Coronel. Ja, dat betekent dat belangrijke beslissingen uh, natuurlijk ook genomen kunnen worden en moeten worden. Maar dat het voor Rick moeilijker wordt om dat uit te voeren. En dat uh, twee van de commissarissen, de heren Krant en uh, Eiken, de directie als gedelegeerd commissaris zullen bijstaan in het hele proces. Wie krijgt dan ja, het roer in handen? Want u heeft aangegeven uh, uh, ja, dat u ermee gaat stoppen... en dat er vervanging gezocht gaat worden voor de raad van commissaris en voor, de, uh, voor uh, als, als voorzitter. Uh, de algemeen directeur kondigt aan dat hij weggaat. Ja, het, lijkt een, het lijkt een schip wat niet meer bestuurd wordt. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Want wij hebben wel aangekondigd dat wij onze zetels ter beschikking stellen. Maar wij zitten er en wij doen alles wat nodig is en wat gedaan moet worden. Er zitten nog steeds uh, twee statutaire directeuren... Er zitten nog steeds een heleboel voetbalmensen, er zit nog steeds de trainer en daar is niet zoveel aan veranderd. Er zal een oplossing moeten komen en daar moeten we uiteraard over nadenken. Maar dit is geen stuurloos schip, de zaken gaan gewoon door. Als we teruggaan naar het nieuws van vandaag, dat Rick van der Boog heeft aangegeven, besloten heeft om weg te gaan bij Ajax. Heeft u dat aanzien komen? Is dat een traject geweest? Nou ja, weet je, uh, het valt natuurlijk niet te ontkennen dat de laatste maanden zeer hectisch geweest zijn. De laatste weken helemaal. En ik heb uh, eigenlijk altijd met Rick afgesproken uh, uh, hoe uh, onredelijk het, uh, het ook mag zijn soms. Dat als Ajax er echt last van krijgt. Hè? Als de belangen van Ajax geschaad worden door al die publicaties. Dan moet je ook zo wijs zijn om te zeggen, nou uh, uh, hij kan het schip niet meer besturen zoals hij zou willen. Uh, en ja, ik kan niet zeggen dat dat als een complete verrassing komt. Maar werd het feit dat Rick van der Boog nog op die stoel zat... werd dat op dit moment dan schadelijk voor Ajax? Nee, maar als je uh, door bepaalde media zo aangepakt wordt... en als je de conflicten die er zijn rondom die technische klankbordgroep... en er is genoeg over gezegd, uh, nog eens uh, goed op een rijtje zet... dan wordt het voor hem natuurlijk heel lastig om de beslissingen te nemen... die genomen moeten worden in het belang van Ajax... En dat wordt uh, ieder mens dan op enig moment wel eens te veel. Rick ook. Uh, dat is buitengewoon verdrietig, maar dat is nou eenmaal uh, gebeurd. En dat hij dan zegt, ja, het is niet goed voor Ajax... en zeker ook niet goed voor mijzelf om daarmee door te gaan... dat, uh, dat hebben wij te respecteren. De vraag werpt zich nu op of het Kruifkamp aan het winnen is. Ja, maar die vraag die beantwoord ik niet. Ik bedoel, er zal een moment komen dat we allemaal terug kunnen kijken... hoe dit allemaal verlopen is... Uh, op dit moment zijn er, uh, zijn er een aantal mensen, slachtoffers is een groot woord... maar uh, die daar last van hebben. Rick is daar de belangrijkste van. En uh, ik kan heel goed met hem meevoelen, ook uit eigen ervaring... hoe lastig dat is en dat hij dan op een gegeven moment zegt... het is niet goed voor mijzelf en niet goed voor ijs om door te gaan... dat uh, respecteer ik zeer. Anders geschieden, Uri Coronel tegen Jeroen Stekelenburg. Vakbonden leiden bezuinigingen tot slachtoffers onder burgers. Als het gaat om bezuinigingen voor brandweerlieden. U hoort straks de bonden. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. In het staartje van de spits zijn er een aantal ongelukken gebeurd. Er staat nu nog 180 kilometer aan files. Op de A1 richting Amsterdam tussen Hoeverlaak en Amersfoort Noord... drie kilometer door zijn ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A2 utrecht Bos, tussen Nieuwegein-Zuid en Evedingen, vier kilometer. Hier zijn twee rijstroken afgesloten vanwege een ongeluk. Bij Rotterdam op de A15 vanuit Europoort... tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein staat twee kilometer door... een Ongeluk met een vrachtwagen, hier zijn ook twee rijstroken dicht. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Andelst en Ochten, 5 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. Tot slot de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat de langste file van dit moment tussen Renkum en Knoopend Ewijk negen kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten voor negen. Joris van der Kerkhof duikt vanochtend diep in de historie van de Grebbelinie... de belangrijkste verdedigingslinie van Nederland... in onder andere de Tweede Wereldoorlog. Maar, Joris, ik kan me voorstellen dat we nog wel verder terug moeten... eigenlijk in de geschiedenis. Duitse Wat zei je, sorry, want ik word net uitgelegd door, door Bert Rietberg... van de stichting Grebbelinie, die wijst naar, naar iets uit 1944? Ja, 1944 45. Okay, en Lara, nou, jij vroeg naar eerder, ja, ik, hè? ik voel me af of we nog verder terug moeten en kunnen voor de Grebbelinie. Nou ja, je kunt naar 1744, toen zijn ze ermee begonnen, La, laten we naar die bunker lopen. Toen zijn ze ermee begonnen, oh, dan moeten we die, die kant weer op. Um, en um, uiteindelijk was dat bedoeld uh, tegen de, de Fransen, um, maar toen vroor het heel hard. Toen uh, hebben ze het water wel uh, uh, uh, losgelaten, zeg maar. Dus de verdedigingslinie hebben ze um, uh, uh, hun werk laten doen, maar toen vroor het heel hard en toen liepen die Fransen hier gewoon overheen. Ja, dat had iets te maken met uh, een, uh, een oude bezuinigingsmaatregel. Toen al. Ja, uh, de bedoeling was om de Grebbelinie aan te leggen helemaal ook door de Betuwe heen. Maar men stond toen met de linie van Renen tot Spakenburg. En dat stukje daar beneden in de Betuwe, dat kwam later wel als de vijand eraan kwam. Nou, daar kwam het natuurlijk niet van in 1794. En het gevolg was dat het Franse leger door de Betuwe onder de Grebbelinie door kon gaan. Oké, okay, dat was toen. Uh, de laatste keer dat het, dat het gebruikt is, uh, de linie... Uh, tussen uh, Renen en, uh, en de Zuiderzee, is in... Deze bunker is van 1944. Ja, nou eigenlijk de allerlaatste periode, 1945... is hier nog heel hard gewerkt door de Duitsers. Uh, en met name ook door krijgsgevangenen om hier Duitse bunkers uh, neer te leggen. Ja, zo, je, je kunt erin ook. Ja, inderdaad. Uh, deze is helemaal open. We ja, staan goed. hier bij het uh, schietgat een groot kanon stond opgesteld. Het was altijd van de Nederlanders en de Duitsers hebben het omgekeerd. Het was voor het gevaar uit het oosten bedoeld. De Fransen zouden ook uit het oosten komen. En hier was het om de geallieerden uiteindelijk tegen te houden. In de oorlog is het twee keer ondergelopen. Door de Nederlanders en uiteindelijk ook door de Duitsers. Hebben de Duitsers er uiteindelijk ook een betere linie van gemaakt? Ja, de Duitsers hebben weer geleerd van de, ja, de gebreken die erin zaten in 1940. En iedere volgende bezetter, iedere gebruiker... heeft weer ja, gekeken naar hoe hebben wij hem veroverd... en hoe gaan wij dat voorkomen dat een ander dat gaat doen. Ja, aan het begin van de oorlog, nou, maar weer naar boven kwa kijken... kwamen die vliegtuigen over. Waarom hebben de, Dat waren de Duitsers dan. En toen was de linie verder niet zo... Ja, die kon je niet echt goed, uh, goed gebruiken als verdedigingslinie. Waarom dachten de Duitsers dat zij het wel konden gebruiken? Nou, de Duitsers hebben zelf gemerkt in 1940... dat het niet volstond om met vliegtuigen over een linie te, te vliegen... maar dat het nodig was om met een, een grondleger het land te bezetten. En daarvoor moet je toch door die linie heen. En uh, die Duitsers hebben in feite hetzelfde gedaan toen de geallieerden naderden. En hoe lang hebben zij die geallieerden tegengehouden hier? Nou, de geallieerden zijn zo wijs geweest om een paar kilometer voor de linie te stoppen. Er zijn wel hier en daar schermutselingen geweest en patrouilleactiviteiten... Maar de Duitsers zijn bij de mijnenvelden. waar we nu staan, is bij het buurstegen in Veenendaal. iets verderop, bij de Klomp. Daar lagen mijnenvelden en daar zijn de tanks gestopt. Uh, wel zat hier de SS klaar om uh, de geallieerden te verwelkomen. met uh, een stuk geschut, wat hier in deze bunker stond. Ja. En uh, ja, dat stond in feite klaar om een passerende tank in de flank te raken. En dat is niet gebeurd? Dat is gelukkig niet gebeurd. Er waren inmiddels al onderhandelingen. En men heeft. Uh, Uiteindelijk besloten om het maar aan tafel, de laatste handeling, te doen. Ja, hier in de buurt ook, hè? Dan. Ja, precies. Ja, in Wageningen. Ja, inderdaad. Zullen we proberen naar, naar binnen te gaan? Ik weet niet of de zender dat dan houdt, of dat het beton uh, het geluid tegenhoudt. Nee, dat is niet zo. We kunnen er gewoon in. Uh, even kijken. Precies 1,74 meter hoog hier. U moet een beetje krom staan. Wat gaat hier als het Rijksbouw... Het wordt in de loop van de dag, gaat hier dan uiteindelijk ook nog iets mee gebeuren? Wordt dit anders? Nou, per object zal worden gekeken uh, in hoeverre het mogelijk is om zaken te reconstrueren. Het is niet de bedoeling om de linie helemaal van noord naar zuid nu in staat van verdediging te brengen. Uh, overal heeft die linie zo zijn eigen gezicht. Dus je moet per uh, object moet je kijken, uh, moet dit uh, gereconstrueerd worden, gerestaureerd, zoals het is. Ja, en wat denkt u bij dit? Nou, deze moet grondig worden schoongemaakt, zoals u uh, kan zien. Ja. Het is uh, natuurlijk wel nodig dat er een opknapbeurt... Het uh, valt mee, er is maar één fles uh, frisdrank in ieder geval. Die is leeggedronken, geen bier, uh, geen rubber van allerlei soorten. Nee, het bier is inderdaad op. En uh, behalve een aantal takken en kuilen kunnen we hier gewoon staan. Maar uh, we, ja, als we hier om ons heen kijken... dan is het wel zo dat deze bunker uh, nog wel wat uh, aandacht verdient. Ja, nou, die kan ik krijgen als het Rijksmonument is We lopen er aan de andere kant uh, weer uit. Dat is makkelijker. Oh, daar ligt wel wat glas. Dat is makkelijker. Daar zijn de takken en daar is de zon. En daar is de schoonheid uh, van het buiten, buiten de bunker. Het is acht voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Voorgenomen bezuinigingen op de brandweer zullen niet zonder gevolgen blijven. Volgens de gezamenlijke brandweervakbonden zal het leiden tot meer slachtoffers onder burgers en brandweermensen. Nou, we praten met de woordvoerder namens die gezamenlijke brandweervakbonden, Ruud van Vliet. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we eens naar die bezuinigingen kijken. Welke concrete gevolgen zal het hebben, denkt u? Nou, de, de concrete gevolgen die we nu merken is eigenlijk uh, ja, heel klippen klaar. Sluiten van uh, brandweerposten in diverse uh, regio's. Kazernes gaan dicht. Ja, klopt. En, en? verder? En verder zien we met de bezetting van de voertuigen. Voorheen zaten we met zes mensen op een voertuig wagen die uitrukte. En vervolgens zijn er nu plannen en er zijn zelfs al pilots aan de gang... waar dus vier mensen op een auto zitten en zelfs twee mensen. Mm. Wat voor gevolgen kan dat hebben? Um, laten we een concreet voorbeeld nemen. Stel, er breekt ergens op het platteland brand uit. Um, wat gebeurt er dan? Of wat gebeurt er dan juist niet? <laughs> Nou, als het op het platteland uh, brand uitbreekt, uh, heeft de besluitveiligheidsregio daarover nagedacht. Die hebben gewoon een aantal opkomsttijden hebben ze neergezet. Uh -huh. En voor als het echt op het platteland is, en dan praat ik eventjes over die boerderij uh, die echt heel erg ver afgelegen uh, staat. Want het heeft geen zin om daar een brand in naast te zetten. Dan mag je er 15 minuten over doen. Je mag het zelfs gaan oprekken naar 18 minuten. Maar dan moet je daar een hele goede redenen voor hebben. Al andere uh, uh, dorpen en gemeentes of kleine woonkernen. Daar moet een brand gemiddeld 8 minuten over doen. Daar staat, staat gewoon uh, klippen klaar in het besluit veiligheidsregio's. En daar wordt op dit moment de hand mee gelicht. Want in die wet staat uh, voor ons helaas uh, ook nog in dat je beargumenteerd uh, mag afwijken. En dan mag je het zelf gaan oprekken naar dus 18 minuten. Als u zegt minuten. de aanrechttijden worden op... Opgerekt. Wat voor gevolgen heeft het dat de kazernes worden gesloten en dat er minder mensen op de wagen zitten? Ja, als je ziet dat de opkomsttijden worden opgerekt, euh, dan is het, wat ik er net al zei, juist bedoeld om, om die, die ver afgelegen locaties, euh, waar, het, ja, waar het niet echt zin heeft om daar een brandde neer te zetten, te toch nog binnen een, een, een beperkte tijd te bereiken. Wat je nu ziet, euh, dat het binnen een aantal veiligheidsregio's al zo wordt uitgelegd, van nou, we mogen er toch 18 minuten over doen. Dus we gaan, uh, we gaan cirkeltjes trekken. We hebben één post, daar zitten mensen in, en we gaan kijken waar die binnen 18 minuten kunnen komen. Maar en alle posten die ertussen zitten, die vallen weg. En ja, dat cirkeltje strekken houdt natuurlijk een keer op. Hè? Want de wet, u heeft het al over die wet, die legt, legt dat vast. Die legt een minimumniveau vast. Ja. En daar moet iedereen zich toch aan houden. Ja, want dat is net uh, wat ik net al zei. Dat is, die, die wet heeft een, een regeltje erin staan... Ja. dat men als veiligheidsregio er gewoon uh, beargumenteerd af mag wijken. En ja. zien we maar dan nog, er is toch ergens een grens waar dat stopt? Ja, dat zeg ik, dat heb ik net al gezegd. Dat is 18 minuten. 18 minuten, daar mag voor de rest echt niemand overheen. Ja. Maar als je normaal gesproken staat ook in die wet gewoon dat je gemiddeld bij gebouwen... en dan gooi ik alle, alle opkomsttijden eventjes op een hoop en dan trek ik daar een gemiddelde van... is op dit moment gewoon acht minuten. Dus je, de brandweer die komt gemiddeld na acht minuten staat hij voor, voor de deur. Of binnen acht minuten moet ik zelfs zeggen. Ja. En dan zegt u de ontstaande gevaarlijke situaties. Nou, als het dus opgerekt wordt van acht minuten naar achttien minuten... Ja, dan kan iedereen op zijn vingers ja. natellen dat er gevaarlijke situaties gaan ontstaan. Ja, dus dan, um, waar, waar, waar, waar vreest u dan voor? Kunnen kun we eens dus wat concreter worden? Uh, u bedoelt, ik moet even naar een andere locatie... want er komt een straatvegel langs en dan zijn oh. we helemaal her. Oké. Okay. Nou ja, kijk, u zegt... Uh, uh, dan zullen er waarschijnlijk minder snel brandwagens zijn. Wat zijn daarvan de gevolgen? Als je gewoon, uh, kijk, een brand ontwikkelt zich uh, vrij snel. Uh, er zijn allemaal wetenschappelijke berekeningen voor. dat er binnen drie minuten, vijf minuten, zes minuten. De brand zich dan gigantisch kan ontwikkelen. Mm -hmm. Dus je, je moet er, er juist snel met... bij zijn, zegt u? Ja. ja, je moet er gewoon heel snel bij zijn. om gewoon een brand te kunnen, kunnen blussen. Uh, en dat moet je ook met voldoende slagkracht doen. Uh, je moet genoeg uh, potentieel uh, neerzetten. om een slagkracht uh, de, te bewerkstelligen. De uh, bouwbesluit 2003, waar dus een heel hoop gebouwen met die regels. In het bouwbesluit staan uh, gebouwd zijn. Mm. Die gaat ook vanuit dat de brandweer. Uh, met een tankauto spuit. Uh, binnen die minuten die dan in de wet gesteld is. met zes mensen aankomt. Oké, okay, goed. Het is ons duidelijk, Ruud van Vliet, woordvoerder namens de gezamenlijke.